7 uur, Raymond Seré met het NMS-journaal. Minister Blok voor Wonen heeft in de Tweede Kamer toegezegd... dat hij gaat onderzoeken of het mogelijk is om huren te verlagen... als het inkomen van huurders terugloopt. PvdA, SP, CDA, GroenLinks en de ChristenUnie hadden de minister daarom gevraagd. De partijen willen dat mensen in een sociale huurwoning... die bijvoorbeeld door het verlies van hun baan met een inkomensdaling... worden geconfronteerd, minder huur hoeven te betalen. Het kabinet heeft nu alleen een plan om mensen met een hoger inkomen... meer te laten betalen voor hun sociale huurwoning. Op die manier moet het scheef wonen worden tegengegaan. De hogere huren zouden mensen moeten verleiden een woning te gaan kopen. De man die op Prinsjesdag 2010 een vaccinelichthouder naar de gouden koets gooide... wil een schadevergoeding van 50 tot 100.000 euro. Het bedrag is een compensatie voor de tijd dat hij onterecht heeft vastgezeten, zegt zijn advocaat hoeveel hij precies zal claimen moet nog worden uitgerekend. De man werd door de rechtbank veroordeeld tot opname... in een psychiatrische inrichting. Vorige week oordeelde het Hof dat hij ten onrechte in de inrichting had gezeten... en dat hij een gewone gevangenisstraf had moeten krijgen van vijf maanden. Het stoffelijk overschot dat vanmorgen bij Wassenaar werd gevonden... is van de 13-jarige Anas Aourag. De jongen werd sinds gisteravond vermist. De doodsoorzaak is nog niet duidelijk. De politie zegt daar niets over. De jongen kwam gisteravond niet thuis na het rondbrengen van Folders in Wassenaar. Er werd meteen alarm geslagen en een Amber Alert verspreid. Vanmorgen werd een lichaam gevonden in een bos in Wassenaar. De politie kon toen nog niet zeggen of het de vermiste jongen was... maar het was wel de plek waar zijn fiets was aangetroffen. Uit het politieonderzoek is inmiddels gebleken... dat het lichaam inderdaad van de vermiste NS is. En dan het weer... Vanavond trekken eerst nog winterse buien over het land. Morgen is het op een lokale bui na droog en dan is de kans op zon wat groter. Het wordt in de middag een graad of drie. De dagen daarna houdt het winter weer aan en wordt het nog iets kouder. Zaterdag overwegend droog, maar zondag is er kans op sneeuw. Dit was het NMS journal ANB ah, Verkeersinformatie viel er nog op de A4 in de Haag Amsterdam. Bij Soeterwoude Dorp staat drie kilometer. Er staat er een vrachtauto stil op de rechte rijstrook. Op de A20 Gouden richting Hoek van Holland bij Moordrecht 3 kilometer. Op de A27 Utrecht-Breda bij knooppunt Goorkum 3. En de N62 is dicht, Borstelen richting Gent. De Westerschelde tunnel is daar dicht, er is Bergingswerk na een ongeluk. De jacht op de ware. Seks. Binding. Liefdesverdriet. Wraak. Met een knipoog schrijft Roosvonk over liefde, lust en ellende en biedt een ruimere blik.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 Dames en heren, goedenavond. Vanaf zaterdagavond om iets over negen op Nederland 2... de nieuwe tv-serie Freddy Leven in de Brouwerij... waarin onze gast de rol speelt van Freddy Heineken... Zakelijk genie, playboy, slachtoffer van een van de meest beruchte ontvoeringen aller tijden. Maar ook, en dat wisten maar weinigen, een onverwacht complexe man. En dat heet een uitdaging. Hier is Tom Hofman. Uw presentator is. Petra Possel. Goedenavond, welkom bij Kunststof van donderdag 7 februari. Het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. We zijn er vier keer per week. Van maandag tot en met donderdag op Radio 1. E. Tom Hofman, welkom. Goedenavond. Leuk dat je er bent. Mag ik je zeggen? Graag zelfs, ja. He, ik zeg voel dan je, dan je je zo'n oude man. Ik zeg mensen mag ik u tatoeëren. En dan kijken ze een beetje dom, alsof, ik, alsof oh, ik, dat, ik niet weet wat ik zeg. Dat dan. lijkt me ook een uitdaging, tatoeëren. Luister, jij hebt mij net toevertrouwd. Je bent uit 1957. Ja, het is dus een ik, enorme bekentenis. Ja. Nou, je ziet er nog prachtig uit. Laten we even, dan ga ik iets op je uitproberen. Ik laat je iets horen. Okay. En dan ga ik kijken of jij weet wat dit is. Ik maar waarvan ja. zou ik bij God niet Place of iets? Ik zou niet nee. weten. Of heb ik er zelf in gezeten? Nee, nee, nee, nee. nee, nee dat nou weer niet. Het is ergens tussen 1971 en 1980, dus je zou het kunnen weten. Oh, niet was... in line? Ja! ja Oké, okay. nou goed, dan... Uh, ja. Pieter ik... Gilmore is overleden. Oh. 81 jaar oud. Ja, de laas. man, de getormenteerde scheepskapitein... Waar... Heel huisvrouw Nederland volgens mij voor thuis bleef. Ik weet niet of jij het wel keek of niet keek. Uh, ik ik thuis keek thuis dat cake. ook wel eens met mijn moeder. Mijn moeder ja. was daar dol op natuurlijk. Ja. Want die man had een waanzinnige aantrekkingskracht op vrouwen. Oh ja? Oh. Nou, het ja, was, was ook een, een, een mooie sloop volgens mij. Ja, ja, ja, ja. ja, spannend. En het was eigenlijk de eerste televisiesoap. De eerste ja, romantische... Ja, maar ook heel mooi in beeld gebracht, volgens mij. En zo'n schip, dat, dat, uh, dat roepen iedereen altijd prachtige, prachtige fantasieën op, eigenlijk. Want ja, wij horen gewoon op zee, natuurlijk. Hè. Wij moeten varen. Ja. Engels, Nederlanders, die, Portugese. Die muziek dan, terwijl jij dit vertelt. Ja. En die schepen gingen allemaal naar de kelder. Want uiteindelijk heeft die man zoveel schepen begraven... Die Gilmore, ik weet niet, oh ja? herinner je dat ook nog? Dat nou, de kapitein ik ik, ik echt... zie een soort houten schepen met wapperende zeilen voor me. En, ja? Maar dat ging niet goed of iets? Nee, dat ging heel vaak niet goed. En in zijn leven oh. ging het ook niet goed. Hij was oh. ook een heel jong weduwnaar. En, oh, het was allemaal een drama. Oh jongens. Maar weet je wat ik eigenlijk ook een drama vond? Ik weet niet of jij dat weet. Wat er van hem geworden is? Nee, dat zou ik echt niet weten. Hij heeft eigenlijk maar één rol in zijn leven uh, gehad. Hij is 81 jaar geworden. Hij is zeer gelukkig getrouwd met een actrice, ook uit On Hidden Line. Maar hij kreeg nooit meer gewoon werk... Mm -hmm. door die ene rol die hij heeft gespeeld. Die hij mm. heel goed heeft gespeeld, maar die, dat was zijn lot. Oh jee. Ja. En ja. dat wou ik je eens voorleggen. Ja. Heb je daar wel eens mee te maken gehad? Dat nee. je dacht, nee. Nee, maar dat kan je voor zijn. Dan heeft hij toch een beetje uh, iets te gemakkelijk misschien gedacht, laat ik dat dit jaar maar weer gaan doen. Mm -hmm. en dan in ieder geval negen seizoenen lang, Negen ja. seizoenen, dat is net te veel. Er is een soort wet, heb ik het idee, dat je na drie seizoenen... hooguit vier, echt moet overstappen, anders, anders raakt het publiek gefixeerd... om ja. op die manier naar jou te kijken. Dat, dus dat wat wij je... het zwiebetje-effect noemen ja. in Nederland? Ja, maar ik, volgens mij is het niet zo, denk ik. Ik denk, als je dieper in de biografie zou graven van die man... vermoed ik nu, weet ik mm -hmm. niet zeker... Mm -hmm dan zou je toch aantreffen dat hij waarschijnlijk toneelrollen heeft gespeeld... en andere rollen, zoals van heel veel Engelse acteurs... waarvan wij de gezichten kennen, omdat ze allerlei prachtige series hebben gespeeld. Mm -hmm. uh, die hebben gewoon ook ander werk gedaan. Maar die staan dan niet meer in de belangstelling. Mm -hmm. En dat gebeurt natuurlijk heel veel. Dat je iets doet wat heel erg in de krant komt. En heb jij, heb jij een niet. rol waar jij heel lang mee geassocieerd bent eigenlijk? Ik ben uh, in de jaren tachtig, werd ik alleen maar nageroepen... Giel Jan Beijen vanwege het wassende water... Ja. En mensen weten ook niet anders dan uh, dat je zo heet... zoals, zoals in, het, uh, uh, in, het, in, in het verhaal, uh, de film of de tv-serie. En nu is dat een beetje met Dokter 10 het geval. Als ik nu ja. op de trein zit te roepen... De mensen beginnen in het begin heel hard te lachen... Dokter Tineus. Ja, Tienus. nou, dat zei ook net een, een bepaalde collega tegen mij. Dokter Tineus kan elk moment binnenkomen. Ja, ja. Dus, nou, en is... kijk, dat bedoel ik. En een ja. taxichauffeur zegt er. Hey, Tienus, jou jouw geintje natuurlijk. Ja, maar. maar erg dat, of niet erg? Nee, dat betekent dat wat je maakt goed bekeken wordt. En dan kan je na een paar jaar. moet je de, de euvele moed opbrengen om te zeggen, nou laat maar eens het zwarte gat uh, in duiken en, en uh, de onzekerheid tegemoet. En, en dan komt er vast wel weer wat nieuws. En maar dat, heb je is, dat heb is dan ook wel je, zo. Ja. Heb je ook steeds op dat punt gestaan? Heb je wel eens op dat punt gestaan dat je, dat je zelf... Ja, je eigen succes om zeep moest helpen om even een andere kant op te gaan? Nee, land? want zo. ik denk dat ik zo... Zo succesvol ben ik natuurlijk helemaal niet. En dat, dat is in Nederland eigenlijk niet eens mogelijk. Behalve misschien wat Joop Doder ja. met Zwiebertje heeft gehad. Ja. Of Piet Reumer met Baantje. Maar dat was aan het eind van zijn carrière. En daar was hij dolblij mee. Ja. Maar ik weet dat de voltallige cast van Baantje... elk jaar weer dacht, moeten we doen? Eigenlijk hebben we geen zin meer ja, maar het betaalt zo goed, nou oké, okay, dan nog één jaar erbij. Mm -hmm. en zo maar je dat... zegt het op een, op een manier, daar zit toch iets smalends in. Daar zou ik, niet, niet voor, daar zou ik voor passen. Nee, als, ik denk als je, als je tussen je 65 en je 75, zoals Piet Reumer zo in je oude dag kan ja. voorzien, dan doe je dat natuurlijk, ja. dan ben je dan heel je blij. Natuurlijk ik Zwitser... denk dat Piet ook de enige was die riep, ja, dat moeten we doen. Dat was zijn Zwitser levengevoel, <laughs> ja, zeg maar. Ja, zo ja. ja. ja. ja. We gaan praten over een rol die zal jou niet tot in de taxi eindeloos achtervolgen. Want daarvoor is de serie te kort. Het zijn vier afleveringen en ze gaan over Freddy Heineken. Maar het is wel heel mooi. Je hebt een hele mooie rol. Je speelt een hele mooie rol. Het is een mooie serie, vierdelige dramaserie. Zondag begint hij. En uh, er komen een aantal, uh, komt een aantal zaken voorbij. Wat mij buitengewoon boeit is dat Freddy Heineken dacht dat er ook een componist in hem school. Freddy Heineken dacht, en dat noem ik de wassenaarse ziekte, die ook wel uh, heerst in het heerst, in uh, plaatsen als Vught en Aardenhout, in Baren, enzovoorts. Mensen die rijk zijn of geslaagd zijn in het leven, ondernemers eventueel, of. of Sterren in de sport, maakt niet uit. Mensen die het heel goed hebben gedaan. Denken dat ze alles opeens kunnen of weten. En uh, ik zeg niet dat Freddy Heineken niet getalenteerd was als uh, componist. Ik zou niet durven, daarover geen mening kunnen hebben. Maar hij dacht natuurlijk dat wat hij schreef... Uh, ja, ook de moeite waard was voor zijn vriend Frank Sinatra. Ja. Maar is het zo, want je zegt, daar kan ik misschien geen mening over hebben. Als ik jou nu gewoon een stukje laat horen... dan kan je toch wel zeggen of het goed is of niet goed? Uh, ik kan zeggen of ik het leuk vind en dan kunnen we daarna misschien weer eens verder kijken. Het ja, was grappig dat jij het wassen naar ziekte noemt, terwijl ja. je zelf een wassen jongen bent. Ja, maar ik weet, ik weet heel goed dat zelf, zelfoverschatting is een, is een onderdeel van het probleem al daar uh, heeft, dat ook, heeft dat jou ook. Dat heeft Amsterdam Zuid ook een beetje. Als je, als je, als je mensen in Amsterdam Zuid uh, ziet voordringen bij de apotheek, zou ik maar zeggen, is toch. Ja, hier heb ik, ik, ik, ik eerst. Ja, maar. Of, of dames in de, in de Haagse Schouwburg, de Koninklijke Schouwburg... met parelkettingjes en die denken dat de wereld van, van hen, hen toebehoort. Ja. En dat is natuurlijk, ja, dat is wel apart. Ja, En je hebt dat geobserveerd, maar ben je er ook vatbaar voor zelf? Uh, ik denk dat ik behoorde tot een klein groepje uh, rebellen... die op de middelbare school dachten, er is een andere wereld. Er is meer te zien, meer te ontdekken. Tot dat groepje behoorde ook... Uh, de beroemde beruchte Theo van Gogh. En we zijn met z'n vijven gaan losbreken... En we zijn onze eigen kant op gegaan. Luggen gaan maken. Luggen gaan maken en, uh, en films maken. Gewoon om te laten zien dat een andere weg ook, ook mogelijk ja. was. En dat hebben we voor ons vijven allemaal voor onszelf wel bewezen, geloof ik. Ja. Misschien komen we daar nog over te spreken. Ja. Laten we even luisteren naar uh, de acteur, uh, of de zanger bedoel ik, uh, Kenny Coleman. Ik moet eventjes de ja? foto erbij ja. pakken. Ja, het is namelijk, Kenny Coleman is een soort kruising tussen... Uh, ik weet het, weet ik veel. Het is een beetje Iglesias ook. Ja, Julio Iglesias, is. maar dan nog langer op de zonnebank. En nog ja. meer aan die tanden gedaan. En ook een föhn die eindeloos op dat haar staat. En ik had ook nooit van hem gehoord, maar nee, dat ligt aan mij Maar misschien. goed, hoe dan ook. Hij zingt een compositie van Freddy Heineken. En dat heet natuurlijk, hoe kan het ook anders, You Again. Just when I thought it last I'm strong again Wrong again Who came in? You again With eyes that know me like my looking glass My heart is pounding and it's hard to breathe And though I ought to leave I need to make in you again. Dancing cheek to cheek, stel ik me zo voor. Nou, Tom Hofman. The points of the Dutch jury. De, nou ja, ik, ik parafraseer Gerard Reven, die iets over de katholieken zei... en dat ga ik nu op, uh, op uh, Freddy Heijken. Hij is overal wereldkampioen, in, ook in Wandsmaak. <laughs> uh, ja, dit is natuurlijk niet, niet erg hele fraaie muziek, maar... Uh, het, is het bestaat uit drie, vier akkoorden, denk ik. Uh, en uh, en uh, die... Uh, ik denk dat Freddy Heineken wel van muziek hield, dat denk ik wel. Maar het onder... heeft ook wel ergens naast gelegen. dat gevoel krijg je erbij. Ja. Het lijkt natuurlijk ergens op. Zijn vader was heel getalenteerd in muziek. He. Dus de vader van Freddy, Pierre-Henri Heineken... Mm -hmm. die het bedrijf, bedrijf eigenlijk uh, als tweede generatie heel groot heeft gemaakt... die als eerste in Amerika is begonnen. Mm -hmm. In 1933 lagen de boten van Heineken klaar... Uh, op het moment dat de drooglegging werd opgeheven... en in de New York Times stond een artikel... Heineken, the first beer uh, rolling out in, uh, in New York City. of oh, dat En dat heeft die vader. En die vader was een enorm liefhebber van muziek en componeerde ook veel. Speelde viool, speelde piano en heeft grote gedeelten van zijn vermogen substantiële gedeeltes, geschonken aan het concertgebouw. En zijn groot liefhebber van het concertgebouw woonde daar nou. vlak om de hoek. Omdat het concertgebouw zijn tweede huiskamer was. Dus dat is de achtergrond waarin de jonge Freddy Heineken is opgegroeid. Dus inderdaad wel, met veel muziek. Ja. En weet ook weet, veel want, muzikanten om zich heen, door want, thuisconcerten enzovoort. Maar in die, in die serie, in de vierdelige serie van Freddy, over Freddy Heineken... Freddy leeft in de brouwerij, dan zien we vooral dat hij zelf enorm... dat hij heel innemend is, de vader. Ik bedoel eigenlijk aan... Zichzelf ten gronde eh, zich ja, met alcohol. Hij, ja, die vader is een heel boeiend geval. Eigenlijk, daar zou je ook een serie over kunnen maken. Die heeft natuurlijk het bedrijf heel groot gemaakt, zoals ik net al zei. En is daarna de interesse eh, in, die, in die ambitie kwijtgeraakt. De spanning was eraf. De spanning was eraf. Het, het hoogste was al bereikt. De Amstel was al de tent uitgeknokt. En toen heeft hij een aantal grote jongens om zich heen verzameld en in de Raad van Bestuur gestopt. Waaronder meneer Stikker, de latere VVD-minister van Buitenlandse Zaken... en uh, ik dacht ook secretaris-generaal van de NAVO. Dat soort grote mannen. En die ging het bedrijf leiden, meneer Feit, met F-E-I-T-H. En toen ontdekte de jonge Freddy dat deze mannen... misschien niet Stikker overigens, dat moet ik even nuanceren... een aantal van die mannen uit de raad, raad van Bestuur... kochten anoniem, dus zonder zich daarbij bekend te maken, aandelen van die vader op. En daarmee raakte zijn vader, Freddy's vader bedoel ik... de meerderheid in het bedrijf kwijt. Ja. En toen Freddy terugkwam uit Amerika, naar zijn harde leerjaren daar... toen ontdekte hij dat, dat complot eigenlijk... En heeft toen gedacht, godverdikkie, ik ga ze, ik een, terug. ik ga ze terugpakken. Ja. En die vader was door een scheiding van zijn moeder, van de moeder van Freddy, door drank enzovoorts, door het decadente leven eventueel, was de kracht kwijtgeraakt eigenlijk. En dat irriteerde Freddy mateloos. Mm -hmm. In een aantal artikelen overigens die te zien zijn in de Heineken Experience aan de Stadthauskade. Heel groot afgedrukt, heel interessant om daar eens aan toe te gaan niet alleen maar voor Amerikaanse toeristen... Uh -huh. um, zie je dat hij zich toch met zijn vader presenteert. Ze worden duidelijk door de PR-afdeling neergezet... als de oude en de nieuwe generatie. De sigaarrokende generatie en de jonge Amerikaanse generatie... Freddy met het, met het, sigaretje. het vaste sigaretje. Ja. Dat was zijn symbool bijna van de vernieuwing... en van ja. de Amerikaanse denkwijze. Maar de, daar begint de serie ook. Hè? Want ja. Laten we dat even neerzetten. Het is een vierdelige dramaserie vanaf zondag te zien op de televisie. Freddy ja, leeft ja, in de... Zaterdagavond. Zaterdagavond. Ja. We nemen die kwalijk. Ja. 9, 9 februari. Ja. Serie over het tumultueuze uh, leven van deze grootste bierbrouwer ter wereld. Een geniaal ondernemer. Een playboy ook. Ja. Een, een slachtoffer van een ontvoering. Een man met weinig talent voor vaderschap. Dat komt ook uh, gruwelijk aan de, aan de oppervlakte. Dat is de visie van de makers in ieder geval. Ja, I ja daar moeten we dus voorzichtig in zijn, begrijp ik. Je weet nooit hoe vader iemand is, hè, eigenlijk? Nou ja, we hebben, wij spreken dan. Dat zijn de schrijvers natuurlijk. De regisseur, de cameraman. We hebben allemaal behoorlijk uh, zitten bladeren en kijken. Het script is uiteraard geschreven. En ik, ik begon pas toen het script klaar was mee te, mee te praten als het ware. En het is wel op basis van journalistieke dingen allemaal samengesteld. Er is een boek geschreven natuurlijk over het leven. Dit is een het boek leven. geschreven over het leven, over de corporate biography. Er is een schitterend artikel door Frank van der Linden. Uh, ge, Onze collega. De collega van dit programma is geschreven. Een interview met Freddy, met name ook over die ontvoering. En, uh, uh, dus er is best veel bekend. Er zijn veel feiten bekend. Er zijn notulen van de geschiedenis van de brouwerij. Maar toch even. En daar he? is die serie wel een beetje op gebaseerd gewoze... ja. Maar wat mensen letterlijk... Privé niet, hè? Privézaken. Wat mensen, nee, wat mensen letterlijk tegen elkaar gezegd hebben... dat interpreteer je natuurlijk met z'n allen... en daarin bouw je een soort... <coughs> ja, een fictief... Subverhaal, noem ik het maar even. En een structuur die ook moet staan als een huis. En dat, ik vind dat de schrijvers dat erg geloofwaardig en erg goed gedaan hebben. En, en ook de gesprekken met de vader, die dan inderdaad aan het drank is. en de gesprekken later, eh, als Freddy oud is, met zijn dochter. zijn dingen waarvan ik me. ja die ik geloof als ik het zie, als ja. ik hier ben. Ja, ja, ja. Het, is, het is een mooie serie, dat zei ik al. Uh, overigens, uh, u kunt thuis reageren op deze uitzending via onze website radiokunsthof.nl. Dan gaat u naar het gastenboek. Wilt u iets vragen aan Tom Hofman, iets wat u altijd al wilde weten? Of iets wat u misschien nu pas wil weten, dat mag ook. Doe het dan via radiokunstof.nl. U mag ook twitteren. Hashtag Radio Kunsthof. Tom Hofman is mijn gast. Hij speelt Freddy Heineken in de vierdelige serie Freddy Leven in de Brouwerij. Nou, daar komen die, in die vier delen komen al die onderwerpen. Eigenlijk die ontvoering is een, is een rode draad. Uh, uh, dat, dat playboy, het feit dat hij dat vrouwen wilde hebben. Maar eigenlijk gaat het gewoon over een man die altijd wil winnen. Hij wil winnen en hij wil hebben. En hij wil krijgen. Hij wil gelijk krijgen. Hij wil. Kijk, de kracht van hem is ook dat hij zo in elkaar zit. Die kracht. Heeft ervoor gezorgd dat het bedrijf van 40 naar 160 landen, de erfenis van zijn vader, al een internationaal bedrijf, heeft hij, zeg maar, uh, gekwadrateerd en heeft het tot de Derde Brouwerij ter wereld ja. geschopt. Daar moet je bepaalde eigenschappen voor hebben, die zijn voor het bedrijf uitermate gunstig geweest. Maar je kan je afvragen soms of dat op het persoonlijke vlak, of, of, of dat allemaal wel zo lekker is gelopen. En uh, Het is een man geweest als je. Ik bedoel, iedereen kent hem. Je kan in Singapore uit een taxi stappen en dan zie je het bord Heineken hangen... Um dus als je in Amsterdam rondloopt, komen er ook je tilt tegel op en er komen verhalen direct ja. naar boven. Uh, en daarin wordt dat beeld van een harde zakenman, iemand die weinig rekening hield met de mening van anderen. Uh, iemand die vrij bot kon zijn, die ook ordinaire grapjes maakte. Dus uh, de, Bij de schrijfster van dit boek, bijvoorbeeld Barbara Smit, uh, hing een schilderij. Ik denk van constant hing er aan de, uh, uh, uh, in zijn kamer in. Uh, bij de brouwerij in Amsterdam, van een dame met een, een katachtig wezen. En dan zei hij, dit is de dame met twee poesjes... Oh, zeg hij dan. Ja. Ja. En daar, daarvan dacht Barbara Smit toch wel. Oeh, dat is toch niet het niveau wat ik verwacht bij een man die... Zo het is meer bierflesches... van s'avonds laat in de bar. <laughs> dat je dit kunt trekken, zo ja, ja, ja. ja. En, en zo'n man was het wel. Hij had iets heel ordinairs. Hij had iets in zijn conversatie. Maar misschien dacht hij daar zijn gezelschap een plezier mee te doen. Dat weet je natuurlijk ook nooit precies. Ja. Uh, ik vond het uh, opmerkelijk dat, uh, dat Frank van der Linden in een uitzending van De Wereld Draait Door... verder heeft gezegd dat het, dat het hem... Overkwam alsof Freddy Heineken eigenlijk helemaal geen vrienden had. Alsof de man was die. Het is niet at the top. Die mm -hmm. eigenlijk door zijn harde werken. zijn totale devotie voor het bedrijf. in feite zichzelf heel erg geïsoleerd heeft. En zo, en zo kom zie je dat over. ook wel. Zo zie dat je is het niet wat verhaal ja. dat wij vertellen. Dus toen ik Frank van der Linden dat bij de wereld draai door zag vertellen. dit ten tijde van de film die uitkwam over de ontvoering. toen dacht ik dat is heel goed, want dit is precies wat wij ook in beeld aan brengen zijn. Ja. Die eenzaamheid van die man die, die aan alles voorbij holt inclusief zijn eigen gevoel, zijn eigen wezen, zou je kunnen zeggen. Thuis was het nooit gezellig, zeggen de scenario-schrijvers in de Volkskrant uh, vandaag. Ja, dat heb ik niet gelezen, maar het, zij, zij zien een mooie paradox... en die vind, ik, die vind ik grappig, dat is ironisch eigenlijk... dat de man die overal gezelligheid brengt met, met commercials en bier... Uh, en gezelligheid ook als, als uh, vehikel voor dat bier, uh, dat hij thuis wat minder, uh, minder uh, duidelijk wat minder gezelligheid om zich heen wist uh, te organiseren. Dus zag hij in zijn dochter ook vooral een troonopvolger? Charlene? Charlene, wij vermoeden dat hij toch heel graag wel een zoon had gehad, zodat Heineken, Romeinse cijfer 4, vier, de vierde generatie, uh, uh, dat daar, de, daardoor het imperium zou worden voortgezet en die dochter in onze interpretatie zegt dan vervolgens... papa, ik wil niet zoals jij altijd maar op, het kan op kantoor zitten. Ik wil gewoon bij mijn kinderen zijn. Ik heb ja. vijf kinderen met een man... die jij misschien ook niet helemaal zo geschikt vindt voor dit bedrijf. Je bent veel te kritisch. Laat mij mijn eigen leven. Verwend mij niet. Ik vraag niets. Ik vraag alleen vrijheid en om te doen wat ik... En, en nou daar reageert hij toch een beetje ja, onbegrijpend op, geloof. Ja, want tot op het sterfbed... Uh... Zijn zij daarover in gesprek met elkaar of in discussie? Of is er spanning tussen de twee? Laten we even luisteren naar een fragment. Ik wil dat je de leiding overneemt in het bedrijf. Ik weet het. Het wordt heel erg druk met ook de kinderen erbij. Kijk maar Je kan het. Michel is niet lid van de Raad van Toezicht, dat vind ik genoeg. Ik wil dat jij de boel in de gaten houdt. Het is mijn levenswerk. Dat geef ik niet uit de handen. Je bent veel beter voorbereid dan ik destijds. Ik kan me niet laten vallen als je Je leeft maar één keer. Ik wil er voor mijn kinderen zijn. Je bent er 18 jaar lang voltuin voor de kinderen geweest. En je moet er eens nemen. Dat kan ik wel eens jij je ja tegen zegt. Je kan hier niet voor weglopen. Je bent verdomme een heineke. Gaan we op. Luister, ik, ik, ik kom hier voor jou. Ik wil dat je beter voor jezelf zorgt, voor jezelf laat zorgen. Je hebt alles van mij gekregen. Altijd. En nu krijg je de kans om zelf iets van je leven te maken... Het is heel grappig om te zien hoe jij die mombakkers die je in deze serie tevoorschijn tovert. vanwege je rol, de oude Heineken. Ja. dat je na het, tijdens het luisteren naar dit fragment. Ging je, ja? ging je onderkaak weer zo naar voren. Nou, ik was eigenlijk heel licht, heel licht geraakt. omdat het voor mij hele, hele intieme en belangrijke scènes zijn geweest. waar ja. het hele script naartoe werkt. En um, soms heb je het grote geluk om met mensen te werken, waarbij je, als je samenspeelt, er geen enkele, geen enkele vorm van uh, hindernis of persoonlijke uh, blokkade plaatsvindt. Ja. En uh, bij Femke was het zo dat wij op de allereerste lezing direct al 120 in die scène doken en dat deden. En het ook klopte en juist was. En eigenlijk dat Pim, de regisseur, Pim van Hoeven... daar eigenlijk aan, bijna niets meer aan hoefde toe ja. te voegen. En dat uh, hebben we gezegd... nou, laten we maar snel stoppen. We gaan het gewoon straks opnemen over een paar weken. Niet meer aan werken, want het komt, dan komt het goed. En, uh, en ik heb een aantal scènes uit dit, uit dit script... waar de grillige, grimmige Heineken langzaam naartoe werkt. En iedereen, denk ik... ik hoop althans dat de kijker daar naartoe meeleeft... van potverdorie, zal die eindelijk eens een menselijke kant laten zien... Daar werken die vier afleveringen naartoe. En dat zijn dus de belangrijkste scènes voor ons ja. om te spelen. Dat de, de kern van die man wordt geraakt. En die wordt niet geraakt... Door zichzelf. Hij is in die zin geen positieve held. Het is duidelijk een anti-held. Maar zijn omgeving moet hem, uh, uh, moet hem doen smelten eigenlijk. Dat Zijn dochter in dit geval, of zijn ja. vrouw. In dit geval zijn en dat was een ja, hele fijne, uh, bijzondere ervaring om die, om die scènes op nou, te nemen. Het is een hele mooie scène. Het is een sleutelscène inderdaad. Ja. En, um... Nou is de grote vraag, sorry dat je daarbij nou, onderbreekt. Help mij eens aan een grote vraag. De grote vraag is, is hij daar nou... En ook in de scène die daarop volgde, daarna serieus geraakt. Of blijft hij toch ergens in zijn achterhoofd manipuleren... en spelen met de emoties om die dochter uiteindelijk... op die voorzittersstoel in de raad van bestuur te Want krijgen? Want dat doet ze postuum. Zoals hè? hij het wil. En zij neemt inderdaad die positie over. En ja, Wat denk je zelf? Ik denk dat ik wel een antwoord vol in de serie had. <hijen> nou, ik vind het goede van deze serie en van de schrijvers... dus hoe ze het hebben bedacht en uitgevoerd... is dat je dat nooit precies helemaal kan zeggen. Zoals het in de werkelijkheid ook gaat. Er zit iets dubbels. Er zit zeker wat mijn... Als speler heeft geboeid iets manip manipulatiefs in. Opportunistisch. Opportunistisch. Uh, je doel bereikt ten koste van alles. Maar uh, er zit ook iets gevoeligs in... waar je na vier afleveringen ook naar snakt. Van man, uh, laten eens even Wordt zien... Wordt dus er iemand van vlees en bloed. <laughs> Wordt dus, ja. Laat eens zien dat je geeft om iemand anders. Ja. En dat doet hij ook. Maar... Ja, enfin. Dus het is een beetje ambigu en dat, dat, dat trekt mij enorm aan dingen die niet heel helder te benoemen zijn. Wij komen ook niet met flashbacks over zijn jeugd, dat zijn vader hem sloeg of dat soort zaken. Mm -hmm. het moet, er moet iets te raden over blijven en dat laat dit script schitterend overeind, vind ik. Maar het simpele schuilt hem er dan toch wel weer in, want hij is een winnaar, hij wil winnen. Ja. Maar hij wint eigenlijk op één terrein heel veel, dat is namelijk het terrein van zaken doen. Ja, Heineken. Nou, hij verliest eigenlijk voornamelijk. Je ziet een man Maar het, verliest, is, ja. het is een man die ja. verliest. Hij verliest op ja, zijn, zijn minnaressen. Dat, ja. dat blijkt eigenlijk allemaal loszand. Het heeft ja. helemaal geen diepgang. Klopt. Uh, zijn, zijn, nou ja, huw... dat... zijn huwelijk is wel uh, min of meer stabiel, begrijp ik dan. In ieder geval in die serie is hij die, is die min of meer stabiel. Maar hij heeft ook niet echt veel diepgang. Het is thuis nooit gezellig. Hij heeft met zijn dochter een moeilijke relatie. En componeren, dat is ook niet echt zo'n Het sterker. is de, de, de moraal van het verhaal. Als je, dat, als je dan zeg maar op een abstractere manier naar dit verhaal zou Willen kijken, niet als Heineken, die we kennen uit de krant enzovoorts, maar in, meer in termen van thema enzo. Dan, dan kom je bij iemand die altijd wil winnen kijk maar naar Lance Armstrong, bijvoorbeeld, mm. verliest uiteindelijk. Mm. Blijft alleen over. schijnt ook een hele slechte liefdespartner te zijn, <laughs> Lance Armstrong. Dat heb ik gelezen. Oké. Okay. Yeah. Nou, nou ja, kan ik me Heineken alles bij voorstellen. Dat niet, maar, U kunt uh, ook gewoon mailen naar deze uitzending... als u daar wat meer details over hebt. Want dit heb ik alleen maar uit de overlevering. Ik, te, eigenlijk, wat, wat wij, waar je op de manier waarop je er ook naar kijkt... Is, uh, dit zijn eigenlijk soort Shakespeareaanse thema's. Dus het is een beetje Macbeth-achtig. als ja. iemand alleen ja. oh, hey, maar koning wil zijn en andere koningen macht, macht, Macht, macht, macht. Maar goed, Freddy Heineken was natuurlijk geen moordenaar en heeft niemand afgeslacht of dat soort dingen. Uh, geen crimineel, helemaal niets van dat. Maar op het menselijke vlak, als iemand alleen maar wil winnen, dan dat, dat gaat dat ten koste van iets anders. Uh -huh. En daar, daar, daar, daar vertellen wij iets over. Ja. Maar je kan ook nog op een andere manier kijken. Namelijk Hij is de bouwer van het Nieuwe Nederland, het ondernemers-Nederland, waar alles draait om ondernemen en om geld. En de vraag is nu of, of die balans nou de juiste is eigenlijk. Of je niet de menselijke kant ook... Uh, het, is dat, het is ook die tijd, hè? laten onder, voortbestaan. Want, want, want, want de ondernemers uit die periode... het ja. zijn allemaal bijna allemaal mannen... Ja. Uh, die hebben altijd die invulling gegeven aan hun leven. Die hebben eigenlijk altijd hun gezin... hun privéleven verwaarloosd. En werkten tot hun 65ste. En toen, dat, toen, toen, uh, toen ze die streep overgingen... was opeens het grote niets. En, ja. en, en was die totale identificatie met het werk... of met de eigen zaak... of het nou een bakkerijtje was of een miljoenenbedrijf... Ja, maar... uh, uh, uh, daarna liepen ze tegen een, uh, tegen een enorme, uh, bijna identiteitsstoornis aan uh -huh. van... hé, hey, maar mijn werk is afgelopen, wie, wie ben ik dan nog eigenlijk? Ik heb niet de sociale contacten, ja. ik heb niet meer het aanzien... ik heb niet meer uh, uh, de gevarieerde dag zoals ik die gewend was... ik heb niet meer de stress en de spanning die ik eigenlijk lekker vond... Uh -huh. Overigens heeft Heineken daarna natuurlijk totaal niet stilgezeten. Uh, hij ging ja, dus inderdaad componeren en met plannen voor Europa. En hij bedacht hele leuke dingen zoals die world bottle. Dus als je bier brengt in flesjes met een hoog dopje en een gaatje aan de onderkant... dan kunnen mensen in de derde wereld van die lege flesjes bier... een huisje bouwen van de lege bierflesjes. Dat hebben ze om ethische redenen dan weer teruggetrokken, dat plan. Maar zo was hij wel constant bezig met plannetjes en ideetjes ja. en woordgrapjes... En, en hij hoefde maar een bord eh, weer in dat bord in Singapore, zou ik maar zeggen, scheef te zien hangen. Of hij belde het hoofdkantoor en hij zei: Dat moet onmiddellijk gerepareerd worden. Ja, ja en dan kreeg hij natuurlijk vanzelfsprekend ook zijn zin. Ik denk dat het leuk is om, om te kijken hoe jij kleur hebt gegeven aan deze man. Eh, door, door in te zoomen op zijn. Uh, is er verkeersinformatie, jongens? Ja, ik zie opeens <laughs> zo'n driftige hoofdjes. Verkeersinformatie, doen we eerst even. Verkeerd. Awb Verkeersinformatie: er staan nog twee files. Op de A4, daarna richting Amsterdam, voor Zoete Zoetenwouden, drie kilometer. Daar staat een vrachtwagen stil, de rechte rijstrook is dicht. En op de A20 vanuit Gouda naar Rotterdam, staat tussen Knop het Gouwe en Moordrecht, twee kilometer. NTR. Speciaal voor iedereen: dit is Kunststof. Kunsthof radio, Radiokunstof.nl is onze website. Hashtag Radiokunstof, daar kunt u naartoe of daar kunt u uw tweet achterlaten. Ik zit hier met acteur Tom Hofman. Hij is te zien als Freddy Heineken in de vierdelige dramaserie Freddy Leven in de Brouwerij. Vanaf 9 februari, uh, elke zaterdag op televisie bij de Tros. Um, en ik wilde eigenlijk met jou even kijken naar de manier waarop jij kleur geeft aan deze, uh, aan deze rol, invulling geeft aan de rol van Freddy Heineken. En dat wilde ik eigenlijk doen door in te zoomen op je gezicht. Want daar gebeurt eigenlijk het meest in. Als je naar de serie kijkt, zie je uh, gaandeweg uh, iets heel bijzonders gebeuren. Oké. Okay. Met, met, dat, met, met die kop. Want Freddy Heineken had geen gezicht. Hij had een kop. Hij had een masker. en Een, een, een mombakkers. Een nou, ja. uh, hij hield ook trouwens van Amsterdam. Hè. Hij, hij heeft altijd door Amsterdam willen rondwandelen. En na 1983, na de ontvoering, kon dat natuurlijk niet meer. Maar hij zeker had zeker een mombakkers. Een heel bekend gezicht eigenlijk. En dat is het enige wat we van hem kenden in 1983 ja, ook. Mompelde, dat gezicht. Nu mompelde hij ook. Dat kon in de serie niet. Want dan was, dan was het gewoon compleet ja, dat, onverstaanbaar ja, geweest. Ja. Maar... Het grappige is toen ik keek, is het, jij trekt niet een gekke bek. Jij wordt langzaam. Uh, jij wordt van een, van een, zeg maar een knappe jongen, uh, Heineken wordt je, word je, word je die, die oh. karik karikaturale kop eigenlijk. Ja, die hondenkop. Ja, die hondenkop. Ja, ja. Wat heb je gedaan? Nou, dat is eigenlijk. Uh, uh, dat heeft te maken met A, wat er in een scène staat. Als die staat, ze, uh, ondeugende jongen de, duikt op secretaresse enzovoort... dan zorgt, er, het zorgt de scène zelf ervoor dat die fysionomie of wat dan ook... dat je jong en druk en springerig ja, op die secretaresse duikt. Op een en tafel, dan word je he? jonger, bij wijze van spreken. Ja, ja. En als je oud en doodziek in bed ligt... dan hoeft er maar heel weinig verbeelding bij aan te pas te komen... Om, uh, om je dan echt zo te voelen. Je kent het. Als je vroeger naar school, niet naar school wilde... en je, je, je wou griep hebben, dan ging je in bed liggen... en je had een soort van griep eigenlijk. Mm -hmm. En dan gaat je gezicht vanzelf zo staan. Zo simpel is het eigenlijk. Ja, maar je doet um, ook iets met je kaken, met je, met je, met je wenkbrauwen. Nou ja, we hadden natuurlijk zijn natuurlijk hoofd goed bestudeerd. En ik ben met het beste make-up team van Nederland... Winnie Galles en dik naast het pad... die ook Zwartboek hadden gedaan... Zijn waar je ook hele, speelt. Een volle dag mee bezig geweest om te kijken... hoeveel moet er hier van de bovenkant kaal worden geschoren? Dan kunnen wij fase 1, fase 2, fase 3a, fase 3b, fase 4, fase 5. Al die leeftijden, want ik, ik moest 25 jaar jonger en 25 jaar ouder worden. Ja. Uh, en dat moest geleidelijk aangebeuren. En die dingen zijn ook nog aanchronologisch op een dag opgenomen soms. Dus dat was een heel, heel puzzel. Dus daar kijk je naar en dat bestudeer je van tevoren. En dan, als ik het oudste of het ziekste moest zijn op zijn 78-jarige leeftijd overleden, uh, januari 2002. Dan, ja, dan duwden ze mij met, met een soort van lijmachtige substantie... mijn gezicht helemaal in die plooi. Ja. En dat bleef dan anderhalf uur zo zitten. En dan moesten die scènes moesten er vrij vlot uh, opgezet worden... anders zou het weer lostrekken, losspringen eigenlijk. En komt hier nog een, een vleugje method acting bij? Dat je nou ja, dat je, je uh, in moet beelden dat je een, een, een wat nare opportunistisch, egoïstische... Mandaat. hè? Nee, uh, uh, ja, ik God. zeg niks. Uh, ik, ik denk wat hielp is dat ik die wereld goed ken. Ik kom uit zo'n geprivilegeerd dorp als Wassenaar uh -huh. Noordwijk. Ik ken die wereld goed. Ik ken de, de makelaars, de mannen met het geld, de, de, de, de zelfvoldane types ook. Die, uh, maar je komt niet uit zo'n gezin, toch? Ofwel? Ik kom niet uit zo'n ultra-rijk gezin. Dat, dat niet, maar ik heb ja, mijn, mijn vriendjes op school. Uh, ik zat op de lagere school en daar zat het zoontje van Molly maar toen fractieleider van de VVD en minister van Binnenlandse Zaken, geloof ik. En uh, er was een loterijtje en de winnaar mocht samen met de zoon van Molly naar, uh, naar Prinsjesdag. En daar liep ik door de VVD-kamers uh, enzovoort. Mm. Begrijp je? Dus dat is wel de wereld die ik heel goed ken. En zoals je weet was Freddy Heineken een groot VVD-liefhebber. En heeft zelfs in het geheim een donatie gedaan. Waardoor Hans Wiegel een flink de vuist kon ballen tegen Joop Den Uil. Zit ook in de serie. K zit ook hè? even in de serie, dat ja. kleine schandaaltje. Um, dus die wereld ken ik goed. En mijn moeder vertegenwoordigde die wereld ook zeker zekere zin. Omdat zij natuurlijk een enorme Wiegel-liefhebber was. En ik altijd met haar, ik vanuit de linkse hoek, daarover discussieerde met haar. En uh, uh, zij was een echte liberaal in hart en nieren. En. We wisten het ook altijd heel goed over te brengen. En je dus. vader ook? Mijn vader zat meer op de D66-route, mm -hmm. geloof ik. Mm -hmm. Meer een familie man Achter, ja. En, um, Nou ja, al met al, de, ik, ik ken die wereld, ik ken de praatjes. Maar de, ik weet ook dat er veel meer is dan dat, eigenlijk. En uh, ik, ik ga ook helemaal niet roepen dat die wereld leeg is. Of, of, uh, maar de huizen zijn groot. En dat betekent dat als er conflicten zijn... kunnen mensen altijd naar hun eigen kamer toe. Ja. Uh, het, een huwelijk als bij Heineken, zoals wij het ons voorstellen... is bijna als die commercial van de staatsloterij... waarbij die man te laat komt om naar het toilet te gaan. weet je wel? Als je zo'n groot huis hebt en je hebt een slecht huwelijk... is er genoeg ruimte in dat huis om het jaren met elkaar vol te houden. Om, je spreekt elkaar gewoon niet. Uh -huh. Mevrouw gaat in die kamer zitten, meneer in die kamer. En dochter gaat in die kamer zitten, uh -huh. bij wijze van spreken. Yeah. En zo ontloop je elkaar en ontloop je de conflicten. En... Um, is dat overigens ook een wereld die je kent? Die van die grote huizen met, de, met die huwelijken en als, die koude winter. Als, als gast wel, maar ik denk niet dat je van het acteren in Nederland... zulke huizen Nee, nee, nee. <laughs> kan nee, kopen. nee ik, dacht, ik wilde niet vragen of je zelf in zo'n zo'n koud huwelijk aan het <laughs> nou ja, eindvoeren was. Als maar... je de Filme Eetclub opneemt, wat we gedaan hebben een paar, een paar jaar geleden... en je draait in Bergen-Noord-Holland ook in kasten van huizen... dan denk je, hoe hebben die mensen dat bij elkaar verdiend? En dan zegt zo'n meneer, dat vind ik toch wel schitterend, ja, maar aardappelen. Die verkocht aardappelen. Maar die ja. huizen zijn gigantisch. Komen uw vrienden uit Amsterdam nog op bezoek? Ze zeggen, nee, die komen heel weinig. Die zijn zo stinkjaloers dat ze nooit meer op bezoek komen. Ja, ja, dat is het lot. En dan kijkt, dan, bij. dan kijkt hij mevrouw kijkt zo over de schouder van die meneer... En, en heeft zoiets van nou, liever liever toch terug naar Amsterdam. Ja. Hoe maar we, we waren eigenlijk begonnen met het inzoomen op hoe jij die, die, die rolkleur geeft. Je zegt, het is een wereld die je kent. Het is ja. een leven wat ik ken. Je moet het van binnenuit kunnen, Precies. kunnen, je moet het kunnen lezen. Van binnenuit, ja. daar gaat het om. Want anders, het wordt, om. anders wordt het natuurlijk een, een, een opplaksnoor. Uh, dat en maar 4 keer 50 minuten is ook veel te lang om het alleen maar aan de buitenkant te houden. Ja. Je, moet dus, uh, je moet ten eerste het script lezen en daar... Laten we zeggen, de drama wat Joost Prins aan het begin van de uitzending een uitdaging noemt. Ja. Uh, je moet de dramatische kracht ervan zien. Uh -huh. En naarmate ik ouder ben geworden, zie ik, zie ik makkelijker misschien waar de dramatische kracht zit van bepaalde scènes. En weet ik ook dat het nuttig is om vooral niet te ijdel te zijn. Je moet je karakters lelijk en slecht durven laten zijn. Soms vooral niet denken van, nou, dat zou hij nooit doen. Nee, dat zou hij juist wel doen. Want het is veel interessanter om naar te kijken. Ja, ja. En bijvoorbeeld, er hoort daar dan ook bij dat je... Uh, inderdaad dagenlang in, in, in, in zo'n soort cel hebt gezeten omdat, omdat die ontvoering uh, verbeeld moest worden ja. en dat leefde je dan zo in dat je ook helemaal niet meer wegging begreep ik nee dat is een gek misverstand ik, ik werd Alsof gebeld door een door mevrouw, mevrouw van een landelijke landelijk krant uit Rotterdam en die, die, die okay. heeft iets te snel iets opgetypt ik heb drie dagen voor de opname in de cel gezeten. Ik heb niet thuis in in de badkamer nee, met een nee, ketting gezeten, nee, nee. begrijp je? Nee. Maar wel bij de opnames. Zover natuurlijk. Gaat het in leven en niet. dat is al, dat is al, dat was al, doe maar een ketting om je pols, aan de muur en je kan niet weg. En na een half uur begint het al behoorlijk benauwd te krijgen. Ja. Als vervolgens andere mensen weglopen... en Heineken zat hele dagen in zijn eentje... en naarmate de ontvoering vorderde na drie weken bijna... kwamen die ontvoerders bijna helemaal niet meer opdagen... want die waren alleen maar bezig met het losgeld... en met de politie proberen te ontlopen. Toen begon hij zich natuurlijk enorm druk te maken van... Uh, welke kant gaat dit op? Zullen ze ons niet vergeten? Zullen ze niet denken... Hey, we, we gaan op de vlucht... en we laten die mannen gewoon in die, in die, in die bunker zitten? En niemand kan ze ooit vinden. En mm. dan zouden ze verhongeren. En... Ja, behalve dat zijn natuurlijk ook brieven gestuurd naar de familie enzovoort. Het is natuurlijk toch een hele angstwek, angstige, zorgwekkende situatie geweest. Dat... Ja, ja. Jij um, hebben we ons laten vertellen door de mensen met wie je hebt gewerkt. Bijvoorbeeld scenario-schrijver Mark Linsen, die zegt tegen ons... ik vond het heel inspirerend om met Tom Hofman te werken. Hij stort zich er helemaal in. Hij had alle materie gelezen. We hebben na zijn commentaar en suggesties ook een aantal klausen aangescherpt. Hij stelt bijvoorbeeld voor om ergens in de serie te benoemen hoeveel hectolytes bier in het bedrijf werden omgezet, zodat het concreet werd. Heineken zegt dat, als hij in de cel zit en hij is bang alles kwijt te raken, dat hij wellicht zelfs vermoord gaat worden. En dat is een heel mooi moment om te vermelden hoe ongelooflijk groot het bedrijf inmiddels was. Nou, dus een beetje een hele lange quote om te zeggen dat je je overal mee bemoeit. Uh, dat is ook zo, ja. Ik zeg, Waar, waarom ik zeg altijd, ik wil me niet mee bemoeien, maar... Nou, ik, ik, ik las het script en het ging, dat focuste voornamelijk op de emoties. Maar de, eigenlijk, je zou kunnen... Het bedrijf en de grootheid van het bedrijf zag je werd niet concreet benoemd door nee. niemand. En ik dacht toen, ja, als je bijvoorbeeld... We toen hebben met z'n allen naar een stuk van Wall, Wall Street gekeken. Daar zie je het Gordon Gecko gespeeld door Michael Douglas. In drie korte zinnen. Uh, 50.000 shares of this one. 50 points of this En dan hoor je in een paar korte zinnetjes het mega talent van die man om dat bedrijf groot te maken, zijn bedrijf. Ja, de het lijkt mij een hele bedrijf. goede aanwijzing, maar het is heel typisch dat jij als acteur, heel veel acteurs... Uh, zijn heel uitvoerend en, en jij staat... Nou, nou, in Nederland spreken alle acteurs de regisseur tegen. Dat hoort gewoon een beetje of te schrijven. <laughs> uh... Nou goed, ik pakte dan nog een quote bij regisseur Pim van Hoeven van deze serie. zegt. Het was voor mij soms lastig, want hij, Tom Hofman, wist meer van het personage dan ikzelf. Hij had zich zo enorm voorbereid en alles gekeken en gelezen. Hij was zeer... Fanatiek. Hij begon dan met, wist je dat? En dan kwam er weer iets over Heineke, wat hij over Heineken wist. Helaas konden we niet alles verwerken in het script. Maar het is natuurlijk wel heel prettig werken. Het is ook niet beledigend. Maar dan maak je de indruk dat je, dat je wel heel... Uh, het hele ma materiaal wil controleren, toch? Niet controleren in nee? wat, er, wat, er, wat er uitkomt, maar wel. Uh, uh, het is fijn om, om al het materiaal te kennen... als je, als je daarna <coughs> in een soort emotionele achtbaan... in 28 dagen is alles opgenomen... Je hebt dus bij die opname daar ook echt geen tijd om over dingen te discussiëren. Mm -hmm. Om al die dingen wel van tevoren goed onderzocht te hebben en uitgesproken te dus hebben. Dus dit ondersteunt je, al die informatie ondersteunt ja, en je. En dat laat je los op het moment dat je gaat spelen. Is het helemaal weg? dan heeft het toch dat vormtje. En dat moet ook, want de rol die je deze 28 dagen speelt... moet echt anders zijn dan die rol die je twee, drie maanden later... weer speelt ergens uh -huh. en die weer gebaseerd is op andere informatie. Dus, maar ik vind het ook leuk om dat allemaal te lezen. Dus het is niet alleen maar om het resultaat, maar ook om het bestuderen zelf. Het is interessant om het leven van die man... Uh, om daar een vergrootglas op te leggen. Ik heb daar um, vanmiddag een, uh, een theorietje over ontwikkeld. Uh, ook omdat ik bij mezelf te raden ben gegaan. Ik ben zelf iemand die gewend is... om enorm voor te bereiden voor een interview. Er zijn ook mensen, bijvoorbeeld Theo van Gogh, over wie we het net hadden, die vond dat eigenlijk allemaal maar een beetje onzin. Je moet gewoon vragen wat er in je opkomt en intuïtief volgen uh, ja. waar je hart naartoe gaat. Dat zijn twee totaal ja. verschillende scholen. Ik denk dat het mij ook zekerder maakt dat ik uh, veel informatie heb van tevoren. Dat ik denk dat ik sterker ben. Uh, Werkt dat ik, bij jou ik ben ook een aanhanger van, van, van die theorie in ieder geval. En ik denk dat je ook. Uh als je de tijd hebt om om, om laten we zeggen, meanderend uh, op zoek te gaan naar wat je te binnen schiet en daar en daar weer op door te borduren, dan. Dan kan je de methode Theo hanteren. Uh -huh. uh, als je weinig tijd hebt, zoals nu in Nederland bij alle tv-series en films het geval is, moet je je gewoon goed voorbereiden. Er wordt ook veel meer gerepeteerd voordat een film wordt opgenomen dan vroeger. Heeft het ook te maken met het feit dat je autodidact bent? Dat je jezelf hebt geleerd? Dat je niet. Uh, uh, uh... Nee, dat denk ik niet. Het heeft meer te maken met het feit dat ik eigenlijk vroeger misschien ook wel geschiedenis had willen studeren. Of dat ik ook twee documentaires of drie documentaires heb gemaakt. En De omgevallen no boekenkast eigenlijk. En, daar en het normaal vindt... nou, ja. ik ben niet zo knap als Joost Wagerman, ik en <laughs> Maar ik hou van lezen en ik hou van, ik hou van boeken. Dat is wel zo. En ik vind ook dat het voor mij interessant is... als ik meer dingen te weten kom door aan iets te werken. Ik ben dus niet alleen maar, het gaat mij niet eens zozeer om wat er daarna op het scherm is... Mm -hmm. als wel om wat ik uh, al lezende en zo ontdek... Hoe, hoe kijk jij naar jezelf op het scherm? Ben jij nu op de... Als materiaal. Als, uh, als materiaal. Ja, als ben de jij de op het hoogtepunt de, punt nu van je, nou, nee. van je kunnen eigenlijk? Nou, nee toch? Nou, ja, uh, nee, in sommige rollen liggen je beter. Ik, ik, ik, wil, ik, kan niet ik wil, wil zomaar rol, wat zeggen wat de, je wil hoor. De rol van Heineken ligt me goed. En die vond ik ontzettend leuk om te spelen. En dat prikkelde me ook enorm. En de samenwerking trouwens ook met schrijvers en Pim. En geweldige cameraman Guido van Gennep. Maar je kan meer. Zeg je dan eigenlijk? Net. Nee, ik zeg, het hangt heel erg af van welk materiaal je krijgt. en welk, uh, uh, in welke fase van je leven je misschien zit. Toen ik jong was, deed ik ook dingen die voor mij heel erg de moeite waard waren soms. en die in de roos waren en waarbij je dus dan op je best bent. En dan een ander project mislukt misschien of is een beetje half-half. Dat heb je niet in de hand. Het is een, toch een intuïtief proces. Nou, laat, laat ik het beestje maar dan gewoon benoemen. Ik heb bijvoorbeeld de Avonden ooit gezien met jou. En in, dat prachtige, in die prachtige revenrol. Ja. Uh, dat was een prachtige rol. En toen was je toch echt heel erg jong. Ja, maar vergis je niet wat. Ik ga toch even terug naar de basis. En de basis is wat er in het script staat. En de basis van dat script is weer het geweldige boek van Reven, waar het materiaal, het psychologische materiaal, zo rijk is en zo mooi. En verrassend, afwijkend van de norm, hoe de jongen zich gedraagt hoe vreemder een karakter, hoe interessanter het wordt. Dat vind ik dus per definitie een uitgangspunt in acteren. Uh -huh. En uh, uh, ja, je dankt dus God op je blote knieën... dat je soms zo'n rol krijgt. En uh, uh, je, mijn stelling is, is serieus... dat je zo goed bent als het geschreven materiaal... dat je in je handen hebt. Uh -huh. En niet per se zo goed bent als je laatste rol, om nou maar eens wat te zeggen. Nee... Nee, want ik vond, maar ik zie, ik, ik vind, ik vond de avond ook een, vind, vind ik ook een zeer geslaagd project. En ik ben Rudolf van den Berg, de regisseur, nogal ja. dankbaar dat hij mij daarvoor heeft gevraagd. Toen was was eigenlijk aan de oude kant. Maar was hij eigenlijk in de jaren 80? Dat was 1989. Ja. En ik was al 32. Ik moest toen een jongen van 23 spelen. En mijn concurrenten waren vijf andere jonge acteurs. En ik geloof wel dat je voor Frits en voor de complexiteit van die rol Frit ietsje ouder moest zijn om het te kunnen spelen. Omdat de ouderlijke jongen is. Ja, maar ook omdat, het een, ook omdat het een echt een hele klijf is. En mm -hmm. je, ziet een, je ziet dat jongere acteurs soms ook, ja, oudere acteurs kunnen sommige dingen minder goed. Maar jongere acteurs kunnen andere dingen ook mm -hmm. weer minder goed. Maar hoe vind je jezelf dan op dit moment? Als je vrouw gewoon bij de open haard vanavond vraagt: Tom, ben jij eigenlijk tevreden over jezelf als acteur? Misschien vraagt ze dat wel helemaal niet. Ik denk niet dat ze dat vraagt. Maar goed, hoe dan ook? Stel, dat nou, vind ik een hele gekke vraag. Echt waar? Ja. Waarom? Nou, ik weet het niet. Ik leef gewoon en ik, ik ben al 35 jaar aan het, ja. aan het, aan het hobbelen. Ja, ja, en neem me niet kwalijk, maar je, je bent een denker. Althans, dat is de, de indruk die je op mij maakt. Af en toe treed je natuurlijk buiten jezelf en dan beschouw nee, maar dan je. Nee, dan denk je in resultaat. Ik denk niet in resultaat. Nee, gewoon, ik denk, ik denk wel, je beschouwt jezelf. Ik zou het wel fijn vinden als daar straks uh, een voldoende aantal mensen naar kijkt. Dat ons harde werk beloond wordt met kijkersaandacht. Ja. Maar ik ben niet zozeer bezig met uh, heb ik het nou. Heb ik dit beter gedaan dan een andere rol? Of dat denk ik niet. Ik probeer gewoon elke rol, al 35 jaar, zo goed mogelijk te doen... in de visie van de schrijvers en de regisseur. We krijgen een mail binnen. en Dit is van Evelien uit Amsterdam. Zij stuurt, in het begin van de uitzending vertelt Tom Hofman... over Heineken junior, die terugkomt uit de Verenigde Staten... en erachter komt dat Heineken senior feitelijk bedrogen wordt... doordat de aandelen achter zijn rug anoniem gekocht worden door boardmembers... Hoe heeft Heineken junior wraak genomen? Dat antwoord blijft uit. Ja, dat klopt, uh, Evelien. Dat antwoord zit in de serie. Uh, maar... Ja, nou, hij, hij, hij, hij koopt uh, ook met hulp van zijn vrouw. En eigenlijk uh, biografisch met uh, geld van zijn zuster. Want Heineken had ook een zusje. En die is eigenlijk helemaal buiten beeld gebleven. Omdat hij niet echt een dramatische functie heeft. Die wilde ook ver van het bedrijf afblijven. Uh, daar heeft hij ook geld van geleend. En hij is met veel bravour. Dat gaan we in de serie ook zien. In uh, deel 1 allemaal. Gespeeld ook Sander van uh, met veel flair en bravoure gaat hij uh, overal geld lenen. en koopt die aandelen uh, in die mate terug. dat hij inderdaad als 28-jarige. is natuurlijk toch uniek en indrukwekkend. tegen die oude meneer zegt: uh, Heren, even onderbreken. Ik heb 51 procent. u kunt vergaderen tot u in ons weegt. maar ik ben hier de baas. Ja. en niet u. En dat is natuurlijk. ja, dat is. schaakmat. Schaakmat, schitterend moment. Ja. Uh, en zo is dat gegaan. Zo is het ook werkelijk gegaan. En dat wordt ook onderschreven door het, de Corporate Biography... geschreven door Barbara Smit. Ik hoop dat het herdrukt wordt en dat iedereen gaat lezen. Um, wat mij nog even bezig hield, was een zinnetje wat ik tegenkwam... in die voorbereiding, waarin stond dat je in al je contracten op laat nemen... dat als Paul Verhoeven belt en je vraagt voor de rol in Stille Kracht... dat je dan alles uit je handen laat vallen. Is dat echt waar? Ja, van? dat is zo, ja. Niet bij Heineken, want het is 28 dagen en dat is, dat is op zich... Een prachtig filmavontuur. Maar uh, werken met Verhoeven is in Nederland het hoogste wat haalbaar is. Je hebt dat net op natuurlijk op mondiaal een niveau. Zwart ja. Dat is alweer zeven jaar geleden. Ja. En uh, uh, in de stille kracht zouden een aantal werelden bijeenkomen... die mij uh, enorm boeien en interesseren. Eén, uh, uh, het denken en het cinematografische gevoel van Paul Verhoeven. Dat is echt een grootmeester. Ik heb thuis een boekje, Thousand and One Movies You Must See Before You Die... samengesteld door de grootste filmjournalisten ter wereld. En daar staat Verhoeven gewoon met vijf titels in. Mm -hmm. Naast Corsisi met zes of Hitchcock met zeven. Maar hij staat erbij. Um, dus op die plek hoort Verhoeven, of je nou van zijn werk houdt of niet. Dan Couperus neem ik aan. Dan uiteraard de wereld van Couperus, de stille kracht... waarmee ik ook als, als jongetje op de televisie, Pleunitao... Uh, en Willem Nijholt en Bob de Lange enzovoorts... als jongetje ben opgegroeid. En, en dat heeft me altijd geboeid. En het is ook de wereld van mijn grootmoeder en mijn uh, geweest... die in, daar is Indische, geboren, Indische. in de Indische wereld. Dus, uh, uh, en Nederlands-Indië is dan de derde tak. Uh, die is, dat is een buitengewoon boeiende geschiedenis van ons land... wat we daar hebben... Ja, waar jij verwantschap mee hebt, maar waar je niet mee bent doodgegooid toen je een kleine jongen was, daar in Wassenaar. Klopt. Ja. Uh, wat eigenlijk helemaal niet zo'n heel grote rol in je jeugd heeft gespeeld. Nou einde... wel, want mijn grootmoeder woonde op 200 meter van ons vandaan en die was halfbloed Indonesisch. Uh, over dat verleden werd eigenlijk voornamelijk gezwegen, waardoor het echt interessant werd. Voor mij later, toen ze er niet, toen ze er niet meer was. En uh, het hele interieur was Indisch. Er hingen ICAT-gordijnen en houtsnijwerken. Ja, ja, ja. Koper, koper uh, ingegraveerde uh, uh, tafeltjes en dat soort dingen. Dus de, die sfeer van Nederlands-Indië hing daar. Wij aten ook altijd eh, eh, afhaal Indisch eten en zo, mijn vader. Het was er wel, maar er werd eigenlijk niet zozeer over gesproken. Toen, in 1969, kwam de beroemde affaire Hutting. Ik was toen twaalf jaar en eh, in de Kamer werden vragen gesteld... over de excessen, de excessennota van eh, de, de, de wandaden... van de Nederlandse soldaten tijdens de politionele acties. En dat heb ik als jaar meegekregen. En dat leidde tot emoties. Ik zou ze niet meer zo kunnen benoemen wat er precies werd besproken en door wie. Maar ik heb toen, om een of andere reden, een spreekbeurt gehouden... over de politionele acties op de lagere school. Mm -hmm. Dus kennelijk heeft daar thuis wel iets gewoed... Mm -hmm. Uh, en weer heel veel later, uh, uh, behalve dat die serie dus kwam de stille kracht... Uh, uh, ging ik Max Havelaar spelen in een toneelstuk uh, uh, geschreven door Gert Thijs... een bewerking van Max Havelaar. En toen ging bij mij het balletje enorm rollen... en er raakte, werd Nederlands-Indië voor mij een... Uh, ja, een obsessie zou je kunnen ja, zeggen. Ja, een beetje jammer dat we misschien wat laat aan dit onderwerp beginnen. Want nu hebben we nog maar twee minuten. En da maar daarin wil ik dan toch weten. wat het eigenlijk is wat je, wat je zoekt: geschiedenis. En vooral geschiedenis die. om een of andere reden. om een of andere reden niet naar boven mag komen. Die een beetje verzwegen wordt. Dus heb ik drie jaar geleden met de Universiteit van Tilburg... een groot researchproject kunnen doen. 25 studenten, vier maanden lang. En dat was een lust om al die oude archieven in te ja. duiken. Ik heb een berg materiaal. En daar wil ik nog heel graag iets moois en iets belangrijks mee doen. Ja, maar ook omdat het een andere wereld is dan de Wassenaarswereld. Maar ze liggen wel een kaarsverlengde. Ja? Ja. Uh, het was natuurlijk de, de, de, de bovenste laag in Nederlands-Indië... was ook de laag die in Wassenaar dicht tegen Den Haag zat het gouvernement aan. En dat was in Nederlands indië natuurlijk ook het geval. Mannen met witte pakken. En wat ging er door hun hoofd, dat, dat interesseert mij mateloos. Nou, Zullen we dan maar een stukje spekkoek gaan eten of zo? Zo meteen lekker naar de uitzending. Nou, uh, we hadden nog uren door kunnen gaan, zo heet dat dan. Uh, ik krijg nog een mail binnen van Gerrit Klaassen. En die woont in Portugal. En die heeft voor de heer Hofman een vijftigtal inlijstingen verzorgd... toen die foto's uit Japan in Groningen exposeerde. Nou, hartstikke leuk... Meneer Klaassen, uh, we zijn aan het einde gekomen van, uh, van deze uitzending. Maar Geet Rijntjes gaat zo door met twee dingen. En dan praat hij met schoenontwerper Jan Jansen. Uh, Tom Hofman schrijft hopelijk nu iets op zijn tegel. Want anders is die tegel opeens helemaal niets meer waard. Wat, okay. ga, je, wat ga je erop zetten? Even nadenken. Ik weet niet, de vorige keer heb ik, iets, heb ik Ramse Chaffy geloof ik opgeschreven. Was dat niet was ook zo'n tegel van jullie? Ja, dat zou zo maar kunnen. Wij zijn de enige met een tegel. Dus ik ben bang dat wij dat waren. Ik ga dan wel even vertellen dat 9 februari, Freddy... Leven in de brouwerij komt. Wat, wat denk je nu dan aan? Twijfel je? Nee, ik zit even te denken. Zaterdagavond is dat al, hè? Dat is sneller? Ja. Om negen uur, hè? 18 seconden. Tom Hofman. <laughs> nee, ik, ik, ik, ik ben even Met leeg internet. na dit gesprek. Ik ja, ben even, even leeg. Dat mag je ook opschrijven. Het gaat slecht, maar verder gaat het goed. Ik citeer me. Gerrit Reven. Het gaat slecht, maar verder gaat het goed. Nou ja, Reven, hallo. Voor minder doen we het niet. Dank je wel dat je hier was. Dank meneer Hofman, dit was aflevering 2583. Jawel, 2583. Freddy, leven in de brouwerij. Zaterdagavond, iets over negen op Nederland 2. Wij zijn er maandag weer. Ja, en we wensen u alvast een prettig weekend. Tot dan. Radio 1: Kunststoff. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Diederik van Vleuten, gek op de Eerste Wereldoorlog, zijn familie en muziek. Christine Otte over een verzoeningspoging met haar vader. En Liefde en Moed van Frank Boeien, zondag in Kunst of TV, iets na 6 uur op Nederland 2. Tussen op de redactie van De Overnachting... Komt de presentatrice van Buitenhof, Marcia Luiten, die ook cultuurhistorica is en journalist? Te gek. Iedere zaterdagnacht van 12 tot 1... Ja, haar boek is net uit, dus dan gaan we het sowieso over Afrika hebben. Het nieuwe Afrika. Patrick Lodiers met een persoonlijk gesprek in een hotel in Amsterdam. Maar welke plaat past daarbij? Akuna Matata? De Overnachting, zaterdag vanaf middernacht op Radio 1. Het nieuws van alle Kanten. Goed volk gunt iedereen het beste. En daarom krijgt heel Nederland deze week elke dag de Volkskrant... gratis op tablet, mobiel en pc via volkskrant.nl. De Volkskrant onderzoekt hoe goed wij Nederlanders eigenlijk zijn. Met morgen, hoe goed is de Nederlandse kunstenaar? Lees gratis mee via volkskrant.nl. Er wordt gezegd dat ons pensioenstelsel zijn langste tijd heeft gehad. Dat klopt niet. Geen land heeft zoveel pensioen gespaard als Nederland.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 Samen succesvol sociaal ondernemen. De jacht op de ware, seks, binding, liefdesverdriet. Wraak. Met een knipoog schrijft Roos Vonk over liefde, lust en ellende en biedt een ruimere blik. Liefde, lust en ellende ligt nu in de boekhandel of kijk op scripten.nl opdracht geven aan een organisatieadviesbureau doe je alleen als er een serieus vraagstuk speelt dat vraagt om specifieke kennis en ervaring. Kies daarom voor een bureau dat aangesloten is bij de ROA, zoals van Vieren. ROA, de 22 beste adviesbureaus van Nederland. Kijk op roa-advies.nl. Ik ga naar Managementboek omdat ze er alles hebben. 17.000 producten op voorraad en wat je voor 9 uur 's avonds bestelt, heb je morgen in huis. Managementboek.nl gewoon meer. Dit is Radio 1.